12 uur. moeten we met het NOS Journaal. Terreurgroepen kunnen Frankrijk aanvallen met chemische of biologische wapens, waarschuwt premier Vals. In een toespraak door het parlement zei hij dat niets kan worden uitgesloten, ook niet het risico op een gifgasaanval. Vals herhaalde dat Frankrijk een land in oorlog is. In het Franse parlement wordt vandaag gesproken over het verlengen van de noodtoestand. De premier en president Hollande willen dat de overheid... meer bevoegdheden krijgt om terroristen op te sporen en aan te pakken. Het CDA vindt dat Nederland moet meedoen aan bombardementen op IS in Syrië. In het Kamerdebat over de aanslagen in Parijs zei CDA-leider Bouma... dat Nederland over de grens alleen maar met een vlaggetje staat te wapperen... en zijn hoop vestigt op andere landen. De VVD herinnerde premier Rutte aan een eerdere uitspraak... dat er meer geld komt voor de veiligheidsdiensten als dat nodig is... Fractievoorzitter Zelstra is blij dat het kabinet de grensbewaking aanscherpt. PvdA-leider Samson zei de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen te steunen. Het Nederlands voetbal zal dit weekend stilstaan bij de aanslagen in Parijs. Bij alle wedstrijden in de Eredivisie en Eerste Divisie wordt voor de aftrap een minuut stilte gehouden. Nederland trekt 1,3 miljoen euro uit voor de steun aan onafhankelijke journalisten in Rusland. Volgens minister Koeners bemoeit de Russische overheid zich steeds meer met journalisten en mediaorganisaties. De minister noemt dat ook een bedreiging voor de vrije pers in andere Russischtalige landen als Oekraïne, Wit-Rusland en Azerbeidzjan. Met de Nederlandse steun wordt een platform opgezet voor de uitwisseling van Russischtalige artikelen en nieuwsitems. Het weer enkele buien, maar in de zuidelijke provincies veel regen. Het is vandaag 12 of 13 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, en een graad of 9. In het weekend kouder met winterse buien. Smiddag zo'n 5 graden en s'nachts kans op vorst. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fietsen.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 ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en dan zijn we alweer nou geheel veilig. En blauw. Dan zijn we weer aangekomen in Zandvoort. Deze stormachtige woeste daverende donderdag. Hallo, Dolly. Hallo, Ruud. Hoe gaat het nou? Ja, met mij goed. Goedemiddag, luisteraars. Ja. Eet smakelijk. Hoe oh, weet je nou dat ze zitten te eten? Het is nog erg vroeg, hoor. Het is lunchtijd. Ja, maar het is toch niet om 12 uur al? Dat weet ik. Zodra jij begint te praten op de donderdag... weet ik dat het lunchtijd is. Oh. Ah. En dan denk je dat gelijk ook dan op datzelfde moment mensen allerlei, allemaal een broodje in de mond... Uh... Ja, natuurlijk! Oh! Oh! Start het! Goed, nou, we zijn er weer. De dag van donderdag gaat weer beginnen. Het is twaalf uur en uh, dat betekent uh, dat u de hele dag vandaag weer live radio heeft bij CFM. En dat is natuurlijk leuk. Ja, want wij beginnen. Straks hebben we Bart en dan hebben we Hans... Stoomas er ook nog, ja toch? Nee, nee. Is, uh, eventjes, uh, dat oh. programma is eventjes stopgezet. Waarom oh. weet ik niet, maar oh. het is... is even niet. En dan oh. van 8 tot 10, hè? alternative Met ja. uh, vanavond muziek van uh, Godworst. Oh, is dat hetzelfde als Inox? Ik denk het niet. Oh. Ik denk een heel ander soort worst. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja. Waarom mag geen meer? Hè? Ik maar... weet je... Ligt het nou aan mij? Maar ik versta je heel slecht. Versta je mij heel slecht? Ja. Oh? Of ligt, ligt het aan die... Uh, ligt aan jou, hoor. Aan mijn, aan mijn koptelefoon? Ik denk het. Oh. Want ik oh. versta jou heel goed. oké. Okay. En ik versta mezelf ook heel goed. Nou ja, dat is ook mooi meegenomen. Ja, toch? Ja. ja. ja. Hé, hey, maar waar waren we? We stonden op tien uur, hè? Acht tot tien alternatief ja. En dan van tien tot twaalf. Tussen app en vloed, hè? De mooie, het mooie ja. ja. balladsprogramma. Het, het, het in slaapzusprogramma. <laughs> kan je lekker slapen daarna? Nou juist ja, toch mooi, ja, inderdaad. Zo brak. richting je bedje, nog even van die prachtige... Ja, kan, ik, denk, ik, denk, ik denk zelfs dat je het beste in je bed naar kunt luisteren. Ja, misschien wel. Maar, uh, soms draait je voor die platen en dan denk je... Nou jongens, uh, hè? Uh, gewoon lekker in slaapvalmuziek. Dus ja. het uh, advies is om tussen app en vloed gewoon in je bed te luisteren. Gewoon dat je lekker vast ligt onder, uh, onder het donze dekbed... Nou, door, en als je, de wind die om het huis heen giert. Ja, hoor de je, wind waait door de bomen. Ja, makker staakt uw geraas. Oh. oh ja, dat is ook weer natuurlijk. <laughs> oh, zei, die plaat heb ik nog niet gedraaid. Nee, hey, ik... Die heb ik al we nog gemist. Nou, die komt er wel aan, hoor. Gaan we wel even op zoeken, zo. Ja, Sinterklaasplaat. Maar uh, we beginnen met iets heel anders, trouwens, hoor. Ik ga met een heel mooi liedje beginnen. Ja, wat heb je meegenomen om te Naam beginnen? Nou, van twee mensen die jij heel goed kent. Ik geloof dat ik net al zoiets herkende. Is dat hun nieuwe nummer? Ja. Oh. Mooi nummer. Ja, het is prachtig. Ik heb het gisteren ook al gedraaid. Ja. Houd oh, vandaag hoor je. Zo mooi Nee, nummer. je hebt gelijk. Ik, ja. ik, ik uh, vermoed zomaar Jack and the Weatherman. Dat heb je goed vermoed. Ja, dat hoorde ik al. Nee, dat dacht je al, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Ik herkende het al. Oh. Nou, hier zijn ze dan. Het duurtje heet Brother. En het is heel mooi. Jack and the Weatherman. We kennen ze nog, want we hebben ze hier live in de studio gehad. Ja. Brother. Chosen you. Are you settled here or simply passing through? Do these questions even bother you? Brother, aren't you tired of always swimming up the stream?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 Has it chosen you? Are you settled here or simply passing through? Just know that I am so damn proud of you. Fantastisch mooi liedje van uh, Jack and the Weatherman. En uh, we, we hebben ze hier uh, live in de studio gehad een tijdje geleden. En dit liedje, dit heet The Brother. Dit is trouwens een nieuwe van Marco Bossato. Samen met Sanne Hans, oftewel Miss Montreal.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 Tijds al van binnen. Ja, heerlijk. Marco Bazzato van het nieuwe album Evenwichten dat morgen officieel uitkomt. Doet hij niet echt slim, want morgen komt ook het nieuwe album van Adele uit. Hè? Ja, dat het nieuwe album 25. Dat komt ook morgen uit. Ja, dus dan weet je dat. Dus het zal wel een beetje ondersneden. Schat ik zo. Ah. 3 in 1. 3 in 1. Elvis Presley vandaag. En let op, dat zijn unieke opnamen. child is born in the ghetto, in the ghetto, and his mama cries, cause if there's one thing that she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto, in the ghetto, Now people don't you I understand, understand the child, child needs a helping hand he'll grow to be an angry young man someday. But Take a look at you and me, are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns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 in the ghetto On a cold and gray Chicago morning Another little baby child is born In the ghetto In the ghetto And his mama cried In the ghetto In the ghetto, in the ghetto. Just like a Uh, wij gisteren ontdekten, omdat het gisteren nieuw, nieuw binnenkwam in de Vinyl 50. Uh, het is, het, het, ja, het is wel, wel apart eigenlijk. Het zijn allemaal bekende hits van Elvis Presley. Uh, het zijn de originele zangpartijen. Kan ook niet anders natuurlijk, want de man is al... Uh, Tijdje dood, nu 77, dus dat, uh, dat kan al natuurlijk niet. Maar um, het zijn dus de originele vocalen, zeg maar. Ook met wat originele orkestbanden er nog achter. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een recordje bijgezet en ze hebben het complete London Philharmonic Orchestra gevraagd... om daar uh, dingen achter te spelen. En nou, die combinatie, die hebben ze dus gemaakt. En uh, uh, ja, het is gewoon lekker Elvis Presley... maar wel weer een beetje opgefrist allemaal... En het zijn prachtige arrangementen, dat ook nog eens een keer. U hoorde achtereenvolgens volgens, hoorde u uh, Can't Help Falling In Love. Uh, daaracht, daarna natuurlijk In The Ghetto, dat heeft u allemaal herkend. En als laatste It's Now Or Never of Oh So dat allemaal. Het album heet If I Can Dream. Het, het is ook op vinyl verkrijgbaar. Dus als u een grote vinylfan bent, nou, dan moet je gewoon eventjes proberen dat album te pakken te krijgen. If I Can Dream heet het. En het was gisteren een van de hoogste nieuwe binnenkomers in de Vinyl 50. Ja. En zo komen we dus weer eens leuke dingen. Over Vinyl gesproken, dames en heren, ga ik u nog gauw vertellen... dat het binnenkort weer de eindejaars top 40 is van het programma De Vinyljaren. Dat gebeurt op 16 december aanstaande. Dan zenden we uit van 12 tot 5 uur maar liefst. Dus... Vijf uur lang de top 40 over het afgelopen jaar. Alle classic albums die we dit jaar gedraaid hebben in dat programma. U kunt daarop stemmen vanaf 25 november. De lijst staat al online. De keuzelijst dan. Waar u uit kiezen is. Simpel. Vanaf 25 november staat er op die pagina een stemformuliertje. Dat kunt u invullen. U maakt uw eigen top 5. En klaar is Kees. U stuurt hem in. En dan wordt hij verwerkt. Goed, um, ik vertel u daar straks nog wel wat meer over. Maar eerst gaan we eventjes um, uh, een nieuwe plaat draaien. Ja, ik denk het wel tenminste. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik zit nou niet op het beeldscherm te kijken. Ja, natuurlijk, een nieuwe plaat. Kan dat anders? What is this madness? How did it get in of me? I feeling sadness. Just treading water Until you next to me What more can I do? We're both on a different page My heart is open And darling, that won't change Your clock is broken And I've been counting the days I'm so sorry Bij Wem Zandvoort met Dolly Tempierik. En dat klopt helemaal wat die meneer net roept. Inderdaad, het regionale nieuws van 19 november 2015. Samen met 31 gemeenten tekende wethouder Gerard Kuipers van Economie en Toerisme van Zandvoort. gisteren met hem, Kamp, onze minister. Een retail deal. Hierin staan ambities voor toekomstgerichte en levendige stads- en dorpcentra, gericht op onder meer detailhandel. Zo wordt het voor Zandvoort bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken... van de kennis en kunde van landelijke instituten... over minder regels en nieuwe winkelconcepten. Bovendien wordt Zandvoort gesprekspartner van het Rijk... bij het evalueren van landelijke wetgeving, zoals de drank- en horecawet en kan het op die manier invloed uitoefenen. Zandvoort heeft met het Convenant Retail en Horeca al zo'n actieplan... en behoort daarmee tot een van de meest vooruitstrevende gemeenten in Nederland. Het Zandvoortse Convenant kwam dit voorjaar tot stand... en bevat een set afspraken waar alle ondernemers... en vastgoedverenigingen in Zandvoort achterstaan... met als doel om het ondernemersklimaat in de badplaats nog verder te versterken. Ook de VVV, Stichting Marketing Zandvoort en de gemeente doen mee. Het vergunningsvrije pop-up Zandvoort Weekend deze zomer was één van die afspraken uit het convenant. Maar ook het beter vindbaar maken van de LDC-garage door het om te dopen door parkeergarage Centrum. Net als het omdraaien van de rijrichting van de Grote Krocht en het bijna gratis parkeren in de winter. Een actiegroep die zich verzet tegen windmolens voor de kust... krijgt geld van vijf kustgemeenten. Zandvoort, Katwijk, Wassenaar en Noordwijk... doneren in totaal 85.000 euro aan de Stichting Vrije Horizon. Het geld wordt gebruikt voor een publieke campagne... en een lobby bij de landelijke overheid tegen de windmolenparken. Volgens de gemeenten is de bijdrage bedoeld voor het informeren... en niet voor verzet. Toch heeft de subsidie tot veel woede geleid bij lokale politici. Een gemeenteraadslid in Katwijk vindt het te gek voor woorden dat burgers moeten betalen om de landelijke overheid dwars te liggen. Gistermiddag is een auto al rijdend over de kop gegaan in de Dr. C. A. Gerkenstraat. De bestuurder kwam er wonder boven wonder vrijwel ongeschonden vanaf. De jonge man reed rond kwart over vier richting Heemstede toen hij in de bocht de macht over het stuur verloor. Hij ramde eerst een lantaarnpaal en kwam vervolgens op zijn kop tot stilstand. De jongen kon uiteindelijk op eigen kracht het voertuig verlaten. De brandweer is opgeroepen omdat er mogelijk nog gevaar was door lekkende vloeistoffen of exploderende airbags... De bestuurder is nog nagekeken in de ambulance, maar hij mocht na behandeling weer vertrekken. Ik heb me zien liggen. Het was, was, was geen vrolijk gezicht, euh, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ja. ik, reed, ik reed toevallig met de bus langs ja. en was het net gebeurd. Ja. En uh, de brandweerauto die kon er niet al te snel bij zitten. Want die zat achter de bus. Ja. Ja, en die bus kan niet aan de kant. Hè? Dat, nee, dat, nee, nee, dat, nee. Dus vlak pas bij de halte van Huizen de Duinen. Ja. Bij het Jean zeg maar. Daar kon die brandweerauto uh, er pas, de pas voorbij. Ja. En toen ja. moest de bus die moest helemaal wat over de stoep. <laughs> ja. de, want het was nog niet afgezet. Nee. Het, het was net gebeurd. Ja. Dus die bus die moest er zwart half over de stoep. Om, uh, om zijn rit te kunnen vervolgen. Ja. Maar het, het was geen vrolijk gezicht zo. Zeg maar. Nou ja, en toch uh, mocht die, uh, hoefde hij niet te worden opgenomen. Nee, gelukkig niet. Hij is nee. goed afgekomen. Ja, gelukkig. Want die, want die lantaarnpaal lag plat. Ja, het is toch wat, hè? Ja, niet te geloven. Ja. Het uh, ongeluk was uh, niet alleen geregistreerd door Ruud, uh, lieve mensen... maar ook door de bewakingscamera van het naastgelegen tankstation. En daardoor konden de videobeelden van het ongeluk... vrijwel direct worden teruggekeken. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Een berger heeft het voertuig meegenomen en de weg gereinigd. Door het ongeluk was een rijbaan afgesloten. Om de popul enorme populatie damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied... op een goede manier te beheren... is een faunabeheerplan opgesteld door de fauna Eenheden van Noord- en Zuid-Holland. Op 17 november hebben de gedeputeerde staten uitgesproken dat dit plan voldoet aan de eisen die de Flora- en Fauna-wet aan dergelijke plannen stelt. Op basis van het fauna-beheerplan heeft het faunabeheereenheid eenheid Noord-Holland... mede namens de ter terreinbeheerders een ontheffing en een vergunning aangevraagd... om de populatie damherten in het duingebied actief te beheren. Het gaat daarbij om een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet... en een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet... De provincie verwacht de onderwerp, ontwerpbeschikkingen na beoordelingen eind november 2015 af te geven. De ontwerpbeschikkingen komen vervolgens zes weken ter inzage te liggen... en het is in die periode mogelijk om formeel bezwaar te maken... tegen het indienen of door het indienen van een zienswijze. Het faunabeheerplan kunt u inzien op de website van de faunabeheereenheid Noord-Holland... En die kunt u vinden op www.fbenoordholland.nl Overigens eh, krijgt u vrijdagmiddag tijdens het programma Zandvoort draait door. Nog het een en ander hierover te horen. Eh, omdat Willem van der Sloot een van onze gasten is bij het Zandvoort, Zandvoortse programma Zandvoort draait door. Vrijdagmiddag tussen vijf en zeven. De sfeerverlichting in Zandvoort-aan-Zee wordt eind november toch opgehangen. Eerder meldde OVZ-voorzitter Peter Tromp dat de last van de kosten voor de sfeerverlichting op een te kleine groep ondernemers kwam, waardoor het niet meer op te brengen was. Dus we hebben geluk, het, het komt er toch. En uh, dit was dan het regionale nieuws zover. Of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, het is vandaag over het algemeen bewolkt en met name later op de dag neemt de kans op buien toe. De harde en aan zee stormachtige westenwind neemt langzaam af naar krachtig aan zee en de temperatuur loopt op naar zo'n 12, 13 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en valt er een enkele bui. De westenwind vrij, waait vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 9. Morgen is het wisselend bewolkt en vallen er weer enkele buien. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is krachtig tot hard aan zee en de temperatuur is wat lager en stijgt naar maximaal een graad of 10. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. En het te laat zeg. Tjonge, jonge, jonge. Je hebt het ook zo druk in je stalletje. Ach, hè? ik heb het ook zo druk. Het ja. is bijna niet meer te doen. Het is zo druk. Ja. Maar uh, vertel, ILO. Uh, waarom uh, dit prachtige ILO-werkje? Dat nou, willen wij weten omdat, natuurlijk. Nou ja, daar zit eigenlijk niet echt een speciale reden achter. Dan dat toen dat nummer uitkwam. Uh, dat, uh, ja, dat, je, dat je gewoon prettig verbaasd was. En prettig onder de indruk was. Dat ja. er weer zo'n mooi nummer bijgekomen was. Ja, ja. Ja, oorst, oorstrelend. Oh, nou, dat kan. Ja. Uh, je weet dat ze het nieuwe album hebben. dat is uh, nee. vorige week uitgekomen. Ja, oh. Het is een heel nieuwe album uit van, uh, van ILO. Lonely in the Universe heet het. We hebben ja. er gisteren een ruim aandacht aan besteed. Uh, dus er is een, uh, een, uh, een nieuw album uit. En uh, er staan ook weer prachtige liedjes op. Het is, uh, uh, ja, je moet zeggen, het is ILO. En ja. uh, het klinkt ook echt als ILO. Vijftien jaar na de laatste CD die uitkwam, dat heette, die heette Zoom, dat was in 2000, ja. is er dus nu een nieuwe uit. Waarom, waarom, uh, waarom zoveel tijd eigenlijk? Ja, dat, jij dat? Moet, dat, dat moet je aan Jeff Lynn vragen. Dat heeft moet je zo hem... lang zitten schrijven. Ik denk dinamers. het. Ja. Ik denk, misschien, misschien heeft hij zich wel verslapen. Misschien was hij wel nou, moe. Ja, ja. Je hebt vast wel wat meegenomen, denk ik, in je, ja. je tasje. Ja, van Hilo, dan. of niet? Ja, nou, okay. nieuwe we, we hebben hem gisteren al gedraaid. Ja, dat heb ik gemaakt. gemist, verdorie. Ja, ja. Dory. Ja, ja, erg? Nou, misschien als je goed je best doet dat ik er straks nog een liedje van draai. Ja, kijk eens. Je, je weet het maar nooit. Nee, zo is het. Nou, <laughs> dit is even stof uit je oren. De hardste plaat uit de 60s. Woo! Blue cheer. De meter sloeg in het rood toen ze dit opnamen in de studio. En dat heet Summertime Blues. Lord, I got to raise I tried to get a date Sometimes I wonder What am I gonna do Oh, there ain't no cure For the summertime blue Well, my mama, papa Told me, son, you got to For the summertime blue I've got to take the weeks I've got to have up on vacation I've got to take my problem to the United Ain't no cure for the summertime blue. Het gaat zo snel voorbij dat je niet meer weet dat je niet meer weet waar je staat. de zon komt op voor ons. Onze liefde is zo groot, het licht in je ogen. Daar zijn geen woorden voor. Waar is mijn gevoel? Laat me maar begaan. Luister maar niet naar mij. Je weet vast wel waar ik sta. Het gaat zo snel voorbij dat je niet meer weet dat. Is Het gaat zo snel voorbij, dat je niet meer weet, dat je niet meer weet. En uiteindelijk lukt pijn, en uiteindelijk lukt pijn. Je hoeft niet bang te zijn, zeg jij, zonder jou ik de weg kwijt, alles gaat voorbij, zeg jij, zeg jij. zo snel voorbij, zeg Guus. En dat uh, klopt ook wel. Zeker naar Blue Cheer <laughs> en Time Blues. Wat een contrast, zou ik bijna zeggen. Dit zijn de Common Limits. Kennelijk de nieuwe single van het tweede album van het stel. En dat part Nou dit is de laatste voor het nieuws En we naar het nieuws van de noise Tot zo so. to End of the day Then down came the on One me. Direction Love can be